Zes uur. De Radio 1 Sportshow. Bucera Carrasso en Tom van Hek. De sport het komende uur. Kirsten Wild goed van start gegaan in het Omnium. Gaat over zes onderdelen. Vandaag drie, dus nu nog twee te gaan. We heeft de topman van Spijkers nog te goed... in verband met zijn claim bij General Motors. We nemen ook de beursdag door. Er wordt nog steeds gerekend op de ECB door beleggers. Eerst het NOS nieuws van 6 uur met Dorald Megen.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 De man die in een sick tempel in de Amerikaanse stad Milwaukee zes mensen doodschoot is een oud-militair van 40. Amerikaanse media melden dat op basis van bronnen bij politie en het leger. Hij werd oneervol ontslagen na wangedrag. De man zou in 2010 lid zijn geweest van een racistische skinheadband in North Carolina. De dader drong gisteren de tempel binnen en opende het vuur. Daarna werd hij zelf door de politie gedood. Antidiscriminatiebureaus hebben vorig jaar ruim 5% meer klachten binnengekregen. Ze registreerden er bijna 6400, ruim 300 meer dan in 2010. Het is het vierde opeenvolgende jaar dat het aantal klachten is gestegen. Er zijn vooral meer meldingen van discriminatie vanwege ras. Maar dat is niet het enige waarover wordt geklaagd, zegt het meldpunt Discriminatie in Amsterdam. Klachten uh, is uh, discriminatie op grond uh, van leeftijd. Uh, bij sommige beroepen ben je al te oud als je 26 bent. En bij andere, uh, meer uh, hoger opgeleide die krijgen toch ook nog met enige regelmaat te horen van je bent nu 45. Nee, met jou uh, gaan we geen, uh, geen arbeidsovereenkomst uh, meer aan. Volgens de bureaus waren er minder klachten van discriminatie... vanwege seksuele geaardheid en godsdienst. Volgens een woordvoerder betekent de stijging van het totaal aantal klachten... niet dat er ook daadwerkelijk meer wordt gediscrimineerd... Waarschijnlijk hebben de meldpunten dankzij overheidscampagnes meer bekendheid gekregen. Op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse springruiters zilver gewonnen. Na de tweede mars stonden Nederland en Groot-Brittannië gezamenlijk bovenaan. Barrage moest de beslissing brengen. Groot-Brittannië deed het beter en won het goud. Zeilster Marit Bouwmeester won ook een zilveren medaille. De Chinese Xu Lia zeilde in de laatste race van de Laser Radial klasse net iets beter. Voor Rutger Smit zijn de Spelen op een teleurstelling uitgelopen. Bij het discuswerpen lukt het hem niet om de finale te bereiken. Ook bij het kogelstoten werd hij vorige week voortijdig uitgeschakeld. Erik Cadet is bij het discuswerpen wel door naar de finale en die is morgen. En voor het eerst in de Olympische geschiedenis... heeft een deelnemer uit Cyprus een medaille gewonnen. De zijner Contides won zilver in de laserklasse. Cyprus doet sinds 1980 mee aan de Spelen... maar de eerste acht Spelen leverden geen enkele podiumplaats op. Een agent in Amsterdam die tijdens zijn dienst in slaap was gevallen... is door een voorbijganger betrapt. Hij maakte foto's van de duttende agent. De agent was vanochtend vanuit een auto bezig met een snelheidscontrole. Een voorbijganger zag dat de agent lag te slapen. De foto's die hij maakte stuurde hij naar RTL Nieuws. De politie heeft de foto's inmiddels ook. De chef van de agent gaat morgen met hem in gesprek... om te horen wat zijn verklaring is voor het Dutje.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 ABB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 25 kilometer file. De meeste vertraging heeft de verkeer in de regio Utrecht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knobbelunetten en de Meren staat daardoor door 6 kilometer file. Drie rijstroken zijn daar dicht. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort 6 kilometer. Er staan een vrachtwagen stil. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En verkeer richting Apeldoorn kan beter omrijden via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Eerst de Olympische Spelen, baanwielrennen. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Lucella Carrasso. Sebastian Timmerman kijkt naar het Omnium. Is het tweede onderdeel van Wild al geweest? Is net begonnen. Ze hebben anderhalve ronde erop zitten in de puntenkoers. Een wedstrijd over 20 kilometer, 80 ronden, 8 sprints. Iedere 10 ronden dus, waar 5, 3, 2 en 1 punten te verdienen zijn. En als je rond en uh, een ronde voorsprong pakt, krijg je ook nog eens 20 bonuspunten. Een onderdeel dat wilt vierde na één onderdeel goed ligt. Ze is Nederlands kampioen. Laura Zwot gaat aan de leiding, de wereldkampioen van vorig seizoen op het Omnium. We hebben drie ronden bijna afgelegd. De dames kijken vooral naar elkaar en er is nog niemand in de aanval. Dan gaan wij naar de autofabrikant Spijker. Precies, want hij uh, claimt een schade van bijna 3 miljard dollar... bij het Amerikaanse General Motors. Aan de lijn, Victor Muller, topman van Spijker. Bekend natuurlijk ook vanwege die pogingen om Saab van de ondergang te redden. Goedenavond, meneer Muller. Victor Muller, kunt u ja, ons horen? Uh, ja, inmiddels ik denk u. ik wel. Ja, fijn. Uh, ja, op, op welke manier heeft General Motors u, u dwars gezeten bij die poging om, om Saab te redden? Hoe is dat volgens u gegaan? Nee. Nou, zo, Zoveel tijd hebben we niet in deze nieuwsuitzending. Maar uh, kort samengevat uh, hebben ze dat uh, gedurende geruime tijd gedaan. Maar waar het in deze procedure die we in zes maanden uh, tijd hebben voorbereid om gaat, is om de slotfase. In de slotfase van de strijd om Saab te laten overleven hadden wij een structuur met Youngman, dus Chinese investeerder, uh, gecreëerd. Waarin er een uh, firewall zou zijn tussen Saab, dat veel gebruik maakte van GM-technologie, en uh, de joint venture waarin Youngman zou participeren. En die joint venture zou uitsluitend de nieuwe door Saab ontwikkelde technologie, de zogenaamde Phoenix-technologie, gaan gebruiken. Met andere woorden, er was geen enkele vrees voor overdracht van technologie van Saab aan uh, Youngman. Want en dat was daar... het probleem waar General Motors mee zat. Ja, General Motors was van oordeel dat uh, uh, ze uh, niet, op geen enkele wijze wilden meewerken... aan mogelijke technologieoverdracht. Die technologieoverdracht was niets bijzonders, maar werkelijk helemaal niets bijzonders. Maar desalniettemin vonden ze dat ze dat uh, moesten tegenhouden. Nou, dat konden ze. En daar hadden we op zich ook helemaal geen moeite mee. Maar toen hebben we uiteindelijk dus een structuur gekozen die uh, ervoor uh, zag... dat Youngman op geen enkele wijze aandelen zou verkrijgen in Spiker of in Saab. ...compleet gescheiden van elkaar. Dit niet te min. Verklaarde General Motors publiekelijk op een zondagmiddag... ...dat een dergelijke transactie niet hoefde te rekenen... ...op wat voor support van General Motors en ook In eerste plaats hadden we hun support niet nodig. Tweede plaats was het maken van dat standpunt enorm schadelijk... ...want uh, Young Man wist natuurlijk dat Saat niet kon overleven... Zonder de uh, uh, contracten met General Motors waarin motoren worden geleverd, auto's werden gebouwd. De complete Saab 94X werd gebouwd bij General Motors. En de licenties om uh, Saab 93 en te bouwen. Dus uh, daarmee hebben ze, uh, zeg maar, uh, Youngman dusdanige angst uh, ingeboezemd dat die besloten hebben om de transactie geen voortgang te laten vinden. En dat was aan de vooravond, rechtstreeks in Zweden, 2019. Uh, december 2011. Maar toch even, Waarin... toch even, waarom is die angst inboezeming dan 3 miljard uh, uh, waard en niet 5 of niet 10 of anderhalf? Ja, dat is een hele reële vraag. Uh, we hebben uiteraard uh, calculaties gemaakt uh, op basis waarvan we hebben vastgesteld dat de onderneming van Saab en Spijker na de transactie met Youngman die waarde zou vertegenwoordigen. En die waarde is ons ontnomen door uh, actief, het actieve beleid van General Motors om ons uh, over de afgrond te duwen. En, en, uh, dat is de schade die we in Amerika vorderen. En voor wie is dat geld bedoeld dan? Stel dat het uh, wordt toegekend. Waar gaan, gaan die miljarden naartoe dan? Die gaan naar Spijker en naar SAP. En, en niet uh, naar de werknemers van Saab? Of... Nou ja, wat, nou wat, wat er gaat naar Saab... is uh, uiteraard uh, ter beschikking van de creatoren van SAP. En daar zijn de medewerkers uiteraard één van. Maar nog even, die 3 miljard is dus gebaseerd op wat er gebeurd zou zijn. Hoeveel SAAPs u zou hebben kunnen verkopen, indien ja. niet. Dat, dat is de, waar dat op gebaseerd is. Juist. Je, je, je vraagt natuurlijk altijd gaanafgoeding voor dat wat je in de toekomst had kunnen uh, realiseren. En dat hebben we niet kunnen doen, omdat Jan Motors ons eenvoudigweg de weg geblokkeerd heeft. Nou, is uw Aktien. aandeel Spijker vandaag van 4 naar 7 cent uh, gestegen. Is dat een teken dat uh, mensen er wel vertrouwen in hebben? Dat uh, is heel moeilijk te zeggen. Uh, laten we eens kijken waar de koers over een week staat. Uh, vandaag is die, uh, inderdaad heeft hij inderdaad positief gereageerd op het nieuws. Als je kijkt naar uh, uh, een claim van deze omvang, uh, gedeeld door het aantal aandelen, dan is dat ongeveer 10 dollar per aandeel. Dus uh, Want uh, drie cent waar... recent koersstijging is niet heel indrukwekkend. Waar vecht u dit aan? Gaat dit in Amerika spelen? Ja, we hebben uh, General Motors in hun eigen achtertuin uh, gedagvaard uh, in Michigan. En dan is het het relatief kleine Spijker, mag ik dat zo zeggen, tegen General Motors. Heeft u het idee dat dat nog een rol gaat spelen bij zo'n rechtszaak? Nee, dat denk ik niet. Een rechter beoordeelt de zaak op zijn eigen merites. En of Spijker nou heel klein is of heel groot, maakt eerlijk gezegd niet zo vreselijk veel uit. Nou, de, David Goliath, de David en Goliath verhalen die zijn leuk voor buiten de rechtszaal, maar in de rechtszaal denk ik dat het gewoon om de feiten gaat. En als je dan kijkt naar, naar de bewijslast, heeft u dan documenten... of is het meer een, een, een gevoel en een verhaal wat u heeft? Nee, nee, nee. nee uh, u moet van me aannemen dat we op basis van een gevoel of een verhaal... pattenbox, uh, onze advocaat in Washington, niet uh, bereid hadden kunnen vinden... om deze zaak tegen John Motors aan te spannen. Nee, dit gaat om uh, een, een zeer sterk gedocumenteerde claim. Victor Muller, die zaak die gaat in uh, Amerika spelen. Dank dat u ons een uh, toelichting wilde geven hierop. Graag gedaan. Goedenavond. En ook in Amerika, een schietpartij in schietpartijen, een Sikh-tempel in Milwaukee, werden gisteren zes mensen doodgeschoten en ook raakten een aantal mensen zwaar gewond, waaronder een agent. Hoe dat kon gebeuren, vertelde de politie zojuist op een persconferentie. De agent kwam de parkeerplaats opgereden van de Sikh-tempel en wilde een slachtoffer helpen. Our first officer on scene, kwam came upon a victim, exited his vehicle and went to assist that individual. He went to render aid. It was at that point that he was met by the suspect die basically ambushed him around his vehicle. The officer was shot to times uh, at this incident at very close range. Toen de agent het slachtoffer wilde helpen, werd er van zeer dichtbij acht tot negen keer op hem geschoten. Het duurde vrij lang voor andere hulpverleners door hadden dat hij gewond was. En pas toen de dader was doodgeschoten, werden alle agenten opgeroepen zich te melden. En toen bleef het stil. One of onze officers, our senior officers on scene, called for that parcheck. Basically, is: We officer. De neergesloten agent reageerde niet op de oproep zich te melden. Nadat hij door de hulpverleners was gevonden, is hij naar het ziekenhuis vervoerd. De agent is nog steeds in levensgevaar. De politie kon ook meer vertellen over de dader van de schietpartij in de Sick Temple in Milwaukee. Het zou gaan om Wade Michael Page, een 40-jarige oud militair. En dan praten wij verder met correspondent Eelco Bos van Roosentaal. Eelco, een oud-militair dus. Wat kon de politie nog meer over deze schutter vertellen? Er is blijkbaar geen verbinding met Eelco Bos van Roosentaal op dit moment. Ga maar even bij Sebastian Timmerman kijken, bij het baanwielrennen. Want daar loopt de puntenkoers. En daar gaat het nog niet echt van harte met Kirsten Wild. We hebben net de tweede sprint gehad. En uh, dat was even kijken of Laura Trott daarna als eerste over de streep kwam. Of de Cubaanse Megias. In ieder geval uh, wist Kirsten Wild daar sowieso niet bij de eerste vier te eindigen. En uh, dus ook geen punten te pakken. Nou, dat had uh, haar in de eerste sprint ook al niet gelukt. was. Probeerden ze het wel, maar werd ze uh, vijfde. Je moet ze dus bij de eerste vier eindigen om puntjes mee te pakken. Laura Trott krijgt inderdaad de vijf punten van de tweede sprint achter haar naam bestaan. Betekent dat zij uh, voorlopig samen met Annette Edmondson uit Australië aan de leiding gaat. Beide dames hebben vijf punten. Even een kleine aanval gezien net van Laura Trott. De Britse regerend wereldkampioene en winnaar van het eerste onderdeel. Maar ze werd tot de orde geroepen door haar coach. Die aan de overzijde staat en die met zijn handen op en neer ging. Van hou je rustig, nu is het nog te vroeg. Want we hebben pas twee sprints gehad om aan te vallen. Dat denkt, dat denkt de Poolse wortieren. Anders over, zij gaat nu in de aanval. Probeert weg te rijden en doet dat samen met de Belgische Jolien Doren. En zo komt er toch wat meer spanning in de wedstrijd waarin de eerste 20 ronden, vooral gekeken werd naar elkaar en gesprint bij die tussensprints nu. Dus Jolien Doren en de Poolse hier en de AVO, Kirsten Wild, blijft zitten in het pelotonnetje. Dan gaan wij nu wel terug naar Ilko Bos van Roosentaal. We hebben inmiddels contact met Washington. Ilko, de schutter van gisteren bij die tempel in Milwaukee, een oud-militair. Wat, wat kon de politie nog meer over hem vertellen? Niet zo heel erg veel. We weten dus zijn naam... en we weten dat hij zes jaar in het Amerikaanse leger heeft gezeten. Dat was van 1992 tot 1998. Hij heeft daar een patroon van wangedrag... Vertoont zeggen officiëls van het Pentagon. Wat dat precies betekent, weten we niet. Maar waarschijnlijk gaat het onder meer om uh, dronkenschap tijdens zijn dienst. En hij is uiteindelijk niet oneervol uitslagen uit het leger. Maar wel, ja, zeg maar met een aantekening en met de opmerking dat hij niet meer in het leger hoeft uh, terug te keren. Nou, verder zijn er uh, andere instanties dan de politie die onderzoek hebben gedaan. Zoals een bekende uh, anti-extremisme-waakhond hier in Amerika, een organisatie in het zuiden. En zij zeggen dat dit een een bekende neonazi was die ook in allerlei uh, extreme bands actief was en, en echt onderdeel was ja, van wat ze hier de white supremacist movement noemen. Dus ja, neonazis, uh, recht, uh, rechtsextremistische denkbeelden. En uh, dat verklaart meteen iets over zijn motief dus. Is, is dat een soort iets wat eraan verbonden wordt dan? Uh, ja, zonder dat we dat natuurlijk zeker ja. weten. Uh, hij zelf spreekt niet meer, hij is dood. Uh, de politie heeft onderzoek gedaan in zijn appartement. Als dat iets heeft, op uh, heeft opgeleverd, dan weten we dat nog niet. Maar ja, iemand met zo'n verleden die een Sikh-tempel uh, binnenvalt... daar uh, om zich heen begint te schieten, dan is die link natuurlijk al snel gelegd. Maar zolang we dat niet zeker weten, uh, doet de politie dat in elk geval nog niet. De Sikhs uh, zelf, uh, die gemeenschap, is ervan overtuigd dat hier gewoon een... Uh, ja, een, een, uh, eigenlijk een natie misdaad is gepleegd. En nu is het bij de Amerikanen zo, Ilko, kom niet aan de wapens. Uh, er was twee weken geleden wel die schietpartij in de bioscoop in Colorado. Twaalf mensen kwamen om het leven. Gisteren natuurlijk. Uh, ook dat brengt niet een, uh, een heftige discussie op gang over wapenbezit, of wel? Nou, altijd bij dezelfde mensen en dat is toch maar een klein groepje. Het is een verkiezingsjaar, dus geen van de politici zal er echt zijn handen aan durven te branden. Uh, Obama heeft na die schietpartij van een paar weken geleden in Denver wel gezegd... dat er wat hem betreft misschien ja, strenger antecedentenonderzoek moet worden gedaan... voordat iemand een wapenvergunning krijgt. Maar daar heeft hij het ook bij gelaten en hij heeft geen nieuwe regels of zo echt durven voorstellen. Wat betreft deze man, hij had een 9mm wapen en dat heeft hij gewoon legaal gekocht, zegt de politie in Wisconsin... Ergens de afgelopen tien dagen. Terwijl hij dus wel een verleden had. Hij was ook vaker uh, ontslagen. Uh, had ook een strafblad, een paar kleine dingen. Ja, wie weet was dat bij strenger antecedentenonderzoek uh, allemaal naar boven gekomen. En had hij dat wapen niet gekregen. Maar goed, dat weten we niet. We weten alleen dat hij legaal een wapen had. En dat hij daarmee zes mensen heeft uh, doodgeschoten. Ilko Bos van Roosentaal, hoorde u. We gaan naar de economie, het economenhoekje staat hier dan altijd mooi in ons draaiboek. De financiële markten blijven zowel dan of niet hoopvol over de reddingsoperatie van de euro. We weten nog wel, hè? vorige week kondigde Mario Draghi van de Europese Centrale Bank aan... dat een commissie maatregelen bedenkt om de vertrouwenscrisis in de munt aan te pakken. En voorlopig leken in ieder geval vorige week eind vorige week klampen de beleggers en investeerders zich daar massaal aan vast. Jeroen Vetter van Vermogensbeheer Capital Guards. Zie. Ja, nou ik denk het wel. Het leek er aanvankelijk donderdag even op dat beleggers de woorden van Draghi niet helemaal goed begrepen hadden. Want ze dachten dat hij direct zou starten met het opkopen van staatsobligaties van Spanje en Italië. Uh, het duurde even 24 uur voordat ze begrepen wat hij dan echt gezegd had. En hij zei eigenlijk, ik ben bereid als ECB landen te helpen. Maar dan moeten die landen eerst zelf langs uh, de noodfondsen. Uh, nou, en dan zei ik precies wat politici willen. En daarmee heeft hij een hele tactische zet gezet. Dat hij namelijk de politici achter zijn besluit heeft gekregen. Dat is ook zojuist gebleken, want de Duitse regering heeft aangekondigd dat ze achter de plannen van de ECB staan en dat is goed nieuws. En uh, zien we dat dan ook weer terug, want die rentes voor met name Spanje en Italië, je kijkt iedereen aan, die liepen aanvankelijk meteen weer op, maar zijn die dan weer een beetje teruggezakt? Ja, die zijn uh, vorige week liepen die op, maar die zijn uh, fix teruggezakt en op dit moment uh, uh, zijn ze zelfs vandaag nog gedaald naar uh, Spanje naar 3,5% voor de kortlopende rente. En dat is ook een beetje het doel uh, van Van Draagje, Dat hij met name die korte rente, uh, die wil die laag houden. Uh, en de, nou, daar lijkt hij volgens zeg mij maar, in, in geslaagd. En dit zou, en dat wordt ook door meerdere mensen gezegd... een keerpunt kunnen zijn uh, in de eurocrisis. Met name omdat ook de politici nu op één lijn liggen. En dat was eigenlijk het grote probleem. Dat ze het niet eens waren met het ECB-beleid. En met name de Duitsers, die toch de dwarsliggers zijn... Ja, hebben zich achter het plan geschaard. En dan probeer ik mensen om me heen ook uit te leggen... dat het dus mogelijk is dat Nederland geld uitleent... maar daaraan verdient. En dan zeggen nou, ze dan, heb je het waarschijnlijk verkeerd begrepen? Dan zeg ik, nee, want ik zit daar al een paar weken nu. Dat doen wij, hè. Ja, dat vandaag ook het... weer hè, geloof ik. Ja, vandaag ook weer. De Nederlandse staat heeft een kortlopende lening uitgeschreven. En daar is op ingeschreven. En daar moeten mensen dus beleggen hun geld op toeleggen. Nou, dat is bijna niet uit te leggen. Ja. En dat mensen dus bereid zijn, om in dit geval is een negatieve rente van 0,05%. Dat beleggers dus bereid zijn. Dus ze zijn blijkbaar zo onzeker dat ze geld willen betalen om het weer terug te krijgen. Ja, het is, het is bijna niet uit te leggen. Maar het gebeurt. Het is dus de vierde keer was al dit jaar. Ja, dus, uh, Ook Duitsland, Frankrijk en België is dat, hebben dat gepresteerd. En hoe reageerden tenslotte zeg maar, de, de aandelenbeursen vandaag? Uh, niet zo heftig heb ik begrepen. Nog wel speciale sectoren die eruit sprongen? Nou kijk, eigenlijk is het een beetje raar dat Erlijn, eigenlijk Nederland en Zweden zijn de enige beurzen in Europa die niet positief reageerden. En volgens mij had het dan Nederland vooral te maken met het nieuws rond uh, TNT. Wat nog steeds last heeft van de, de, ja. de, de, vert, de vertraging in de reorganisatieplannen. Maar alle andere beursen sluiten fix in de plus. Met name de Probleemlanden zoals Spanje heeft een fixe plus. En ook de Amerikaanse beurzen staan in het groen. En dat is in ieder geval volgens nog tot op heden weer de goede kant op. Het onderliggend gevoel blijft goed, zeggen jullie dan, geloof ik. Hè? Dat klopt. Oké, okay. ik ga je zeer danken voor de toelichting die je hebt willen geven aan ons Jeroen Vetter van Vermogensbeheer Capital Cards. Dank. Het mediaoverzicht. Ranomi Kromo Widjojo kan de komende weken feest blijven vieren. In Groningen, Winsum en Eindhoven zijn namelijk plannen om de zwemster te huldigen... En aan dat rijtje kan nu ook Amsterdam worden toegevoegd. De Surinaamse-Indonesische gemeenschap is daar al bezig met de voorbereidingen, meldt het parool. Volgens het comité ter huldiging van Ranomi Konovi Jojo... heeft ze gezorgd voor wereldwijde positieve aandacht voor Nederland... maar ontegenzeggelijk ook voor Suriname en Indonesië waar zij roots heeft liggen. De hoofdredacteur van NRC Next, Rob Wijnberg, heeft een goede dag. Hij zit in het atletiekstadion in Londen. Daar vandaan twittert hij het nieuws dat zijn schoonzus... Dat is kennelijk Reina Flor Okori. De halve finale heeft gehaald van de 100 meter horde. 32-jarige Okori komt uit voor Frankrijk. liep de afstand in 13,100 seconden. Wijberg heeft bij zijn tweet een vaag foto'tje gedaan. Gesluk, gelukkig schrijft hij erbij. Want anders kun je het niet zien dat ze in de derde baan gestart is. Het, Amsterdamse museum, het Amsterdam Museum is een zoektocht begonnen naar oude foto's van Johan Cruijff. Het museum vraagt iedereen die ooit met hem op de foto is geweest. die foto op te sturen met het bijbehorende verhaal. Dat uh, valt ook in het parool te lezen. Het museum gaat alle foto's en verhalen publiceren... op een speciale site met de naam Johan en ik. Aanleiding voor het initiatief is de 65e verjaardag van Johan Kruijf, eerder op 25 april van dit jaar. De mooiste verhalen en foto's komen ook in de tentoonstelling... die dit najaar opengaat. Voor de liefhebbers van Anthony en The Johnsons, de videoclip van de single Cut to the World is vandaag in première gegaan. Het is het titelnummer van het nieuwe album en de video is opgenomen in Amsterdam. Actrice Caries van Houten speelt daar een rol in. Ze is ook kort te horen in de clip eh, en die kan je weer zien op de site van NRC Handelsblad. stem is die van de Amerikaanse acteur Willem Defoe. Hij wordt het slachtoffer van een nogal moordlustige Van Houten. Het is helemaal omgekeerd met het olympisch gevoel... want het Fries Dagblad heeft er alle vertrouwen in... dat Epke Zonderland morgen goud wint... tijdens een toestelfinale op de rekstok. De krant citeert Charling van den Berg... die volgens de krant een turrenguroe is... als ook een rasoptimist van van den Berg zegt... dat Epke zo gepokt en gemazeld is... Dat het eigenlijk niet mis kan gaan. Hmm, de vroegere trainer van Zonderland, Gerard Speerstra, zegt dat de finale het moment is waar hij voor is opgeleid. Maar hoe het ook eindigt met zijn staat van dienst, zal Epke altijd een fenomeen blijven op de rekstok. Al dus de trainer in het Vriesdagblad. Tot zover het mediaoverzicht. Wij gaan eens even naar, ja, de, naar de Springruiters doen. Ed van de band, want uh, wat hebben ze ons in spanning gehouden? Gerko Schreuder, Jur Frieling, Michael van der Fleuten en Marco Houtzager. En uiteindelijk was Zilver hun deel na die barrage tegen uh, Groot-Brittannië. Ze hebben inmiddels op het podium gestaan. Ed, uh, als hele blije mensen, wij denken eigenlijk van wel. Hè? Ik denk als ontzettende blije mensen de paarden kwamen binnen als eerste. Want eerst komt het als tweede geëindigde land binnen. Dan de winnaars en dan degenen die derde zijn geworden. Want dat is ook de volgorde waarin ze dan de paarden gezet worden. Netjes achter de, het platform. En dat was nikskelten, de ondeugende nikskelten. De oudste van de, de Britten die al zelf het protocol verstoorde. En al op het platform gestaan en er snel weer vanaf werd gehaald. Want dat gaat natuurlijk keurig in een, een, een vorige programmeerd rijtje van de eerste bol onze medaille voor het Kingdom of Saudi-Arabia, dan voor Nederland en dan vervolgens de Britten met het goud. En het is nu een heel bijzonder moment dat de Nederlandse kwartet, die gaan nu voor de tribune staan, want daar zijn speciaal naar beneden gekomen, de prins van Oranje en prinses Maxima, om hen op een paar meter afstand ook van hen uit het stuk eerbetoon te geven dat hen toekomt. Eerder al in aanwezigheid van de vijf prinsesjes, die hebben meegenoten. En Jeroen Dubbeldam, dit moet toch een bijzonder moment je hebt de hele middag ben je hier geweest en uh, ja dit gevoel heb jij ook gekend? Ja, en ik moet zeggen tot nu toe uh, kon ik er eigenlijk wel heel goed mee omgaan dat ik uh, hier niet actief ben. Maar uh, ja, als je dit dan zo allemaal ziet, dan uh, ja, dan uh, kriebelt het toch wel heel erg. Hoor. ...die barrage die uiteindelijk nodig was. Want uh, zowel Groot-Brittannië als uh, Nederland kwamen op hetzelfde aantal strafpunten... ...en moesten dus uh, gaan strijden om goud en zilver. Na zo'n uh, behoorlijke beproeving is dan zo'n uh, baragerit. Uh, geeft dat extra spanning en ook voor de paarden uh, is dat een, een, een behoorlijke belasting. Of werd het een verre proef die toch selectief genoeg was. De Britten uiteindelijk met uh, drie van de vier ritten foutloos. En uh, wij hadden uh, 0-8-4 en durfde de laatste starten voor ons Gerco Scheuder niet meer te komen. Want toen waren de Britten al zeker van het, van het goud. Ja, uiteraard. Kijk, zo'n barrage brengt toch weer... Uh, in, kijk, in, in eerste instantie had je het al af kunnen maken in de eerste ronde. En dan door dat foutje van Gerko uh, maak je het dan net niet af. En dat is dan eigenlijk op, op zo'n moment een beetje een eerste teleurstelling. Want, want je, had, je zat er eigenlijk dichtbij. En uh, dan in één keer ben je er weer heel ver vanaf. Want dan moeten gewoon alle ruiters weer, uh, nog weer een keer een rondje overrijden. Dus die teleurstelling moet je in eerste instantie dan eventjes op dat moment verwerken. En dan is het feit om, dat, om, om dan die knop weer om te zetten. Die daar niet meer uh, te lang over na moeten, denk, moeten denken dat je er zo dichtbij was. Maar die knop omzetten dat je er weer heel ver vanaf bent. En dat je eigenlijk weer gewoon opnieuw moet beginnen voor die gouden medaille. Ja, en dan uh, begint Nick Skeleton met een, een, een foutloze ronde en snel. En dan, dan, ja, dan, blij, dan loop je eigenlijk al een beetje achter de feiten aan. Dan sta je uh, na de eerste ruiter eigenlijk, uh, na de beide eerste ruiters eigenlijk al met 1-0 achter. En dan is het altijd moeilijk. En uh, <tossimus> dan was het natuurlijk jammer dat uh, Mark, die ging uh, op een... Mark op een uh, ja, de Mark houtzager, die ging uh, op zeker. Die wou de 0 vasthouden, waardoor die dus geen snelle tijd kreeg. Ja, als ze die nul op dat moment vasthoudt, dan was de druk uh, voor Peter Charles heel erg uh, groot geweest. Ja, nu, maakt, nu kreeg hij dan een fout en dan, uh, ja, dan, dan, dan weet je eigenlijk al dat het over is. En dan, uh, zelfs als Peter Charles niet, meer, uh, niet foutloos geweest was als laatste ruiter, dan nog was het een moeilijk verhaal geworden. Want dan had Gerko Schreuder uh, foutloos moeten rijden en, en, en zes seconden sneller als, als al die anderen moeten rijden. Dat was normaal gesproken een onmogelijke opgave geweest. Dus ja... Uh, uh, jammer dat het zo verlopen is, maar nogmaals uh, fantastische prestatie. En, uh, ik ben trots op de jongens. We gaan op, uh, de beste 35 gaan dan op voor de finale ronde. Dan gaan de tellers weer op nul voor de individuele medailles. Beste 35 in de eerste ronde, de beste 20 als ik het goed heb in de, de tweede ronde. Wat dicht je onze ruiters nog voor het individuele platform toe? Men zegt, uh, er zit nog meer in. Nou ja, ik had, ik had een eigenlijk een heel goed gevoel. Ik heb van de week voor mijzelf gezegd van uh, Nederland wint goud uh, met het team. En dat was niet alleen omdat ik dat gewoon hoopte, maar omdat ik dat ook echt dacht. Uh, en uh, toen heb ik ook uitgesproken wat mijn favoriet is voor het individuele klassement. En dat blijft uh, eigenlijk onveranderd en dat blijft voor mij Gerko scheuren. Want... Nou, zijn paard vond ik fantastisch springen, ondanks dat, hij, ondanks dat hij die fout kreeg in de tweede ronde in de sprong. Maar zijn paard uh, heeft zo'n goede indruk gemaakt op mij. Ik ken het paard natuurlijk, ik weet dat het een heel goed paard is en is fantastisch in vorm. Uh, Gerko heeft uh, deze barrage niet hoeven rijden, dus dat scheelt alweer uh, een rondje. En uh, ja, het blijft voor mij dat, uh, dat hij uh, voor mij de grootste kandidaat is. Nou, woensdag gaan we het uh, allemaal zien, ook hier in Greenwich Park. Eerst morgen nog de landenwedstrijd, Dressuur. restuur. Ed van de Bent was dat. We gaan nog even naar Sebastian Timmerman. Sebastian, want uh, dat loopt nog steeds, hè? Die, die puntenkoers. Gaat goed? Nee, het gaat helemaal niet goed. Nog tiende rondjes uh, en uh, Kirsten Wild gaat hier uh, uh, behoorlijk veel punten verliezen. Of eigenlijk te veel punten krijgen. Want je krijgt het aantal punten van je klassering. Er zijn negen dames met de ronde voorsprong. Onder wie de Belgische Jolien Dooren en de Canadese Tara Witten. En even kijken, de Amerikaanse Sarah Hammer zit daarbij. En daar zit Kirsten Wild dus niet bij. Trouwens ook Laura Trott niet, de Britse winnares van onderdeel 1. Die uh, heeft ook de slag volledig gemist. Maar Kirsten Wild uh, lijkt niet lekker in haar vel te zitten op deze puntenkoers. Heeft inmiddels wel twee puntjes bij elkaar gesprokkeld in een van de tussensprints. Maar daar blijft het dan ook bij. Komt niet voor in de top van het klassement. Dus gaat veel schade oplopen op dit tweede onderdeel. Het zit er bijna op. Nog een ronde of zeven krijgen we de laatste sprint. En dan kunnen we de balans echt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 Op dit moment is het zo goed als droog aan de westkust, maar landinwaarts vallen er nog steeds een aantal felle buien en sommige ook met onweer. Ze trekken langzaam en kunnen lokaal voor veel regen zorgen. Vannacht klaart het in het binnenland juist weer op en dan vallen er langs de kust weer een aantal buien. De kans op onweer neemt wel geleidelijk af. Het koelt af naar graad of 14 en er staat een stevige zuidwestenwind. En morgen is het weerbeeld vergelijkbaar met vandaag. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar geregeld af... bij middagtemperaturen van een graad of 20. Het waait matig aan zeevrij krachtig uit westelijke richting. En de meeste buien vallen overigens morgen in de noordelijke helft van het land. En ook woensdag nog een mix van buien en zon. Maar het beste weer bewaren we voor de tweede helft van de week. Dan wordt het droger, zonniger en later ook wat warmer. Aan verkeersinformatie er staat nog één file op de A12 Utrecht richting Den Haag. tussen er en er knoop het Oude Rijn. Drie kilometer na een aanrijding, maar de weg is weer vrij. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer. Zomer. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Als u wilt klagen dat de klaaglijn maar niet wordt uitgezonderd... dan kunt u pas morgen doen. Wat we vandaag gehoord hebben, komt straks. We gaan naar het baanwielrennen. Sebastian Timmerman, is het over voor Kirsten Wild? Nou, dat is nog te vroeg natuurlijk na twee van de zes onderdelen. Maar uh, schade loopt ze wel op. Puntenkoers zit er net op. Uh, wordt gewonnen door de Poolse Magorzata Wojtyra. Want die gaat uh, namelijk in de slotfase nog een keer rond... Drie ronde voorsprong in totaal. Je krijgt 20 punten per ronde voorsprong. En betekent dat zij met 34 punten dit onderdeel wint. Tatjana Sharakova uit Wit-Rusland eindigt op de tweede plaats voor de Canadese Tara Witten. Dan is wel weer het voordeel voor zeg maar, de rijsters die de slag gemist hebben. Zoals Kirsten Wild en Laura Trott. Dat, dat de rijsters zijn die op het eerste onderdeel uh, behoorlijk in de achterhoede waren geëindigd. Maar bijvoorbeeld Sarah Hammer, die eindigt als vijfde. Die uh, gaat daarmee, uh, denk ik, zo'n beetje de leiding overpakken op dit onderdeel. Na twee, uh, of de, ja, op, de, op het onheer, moet ik zeggen, na twee onderdelen. En ik speur even of de jury er wel uit is als hoeveelste Kirsten Wild nog uh, is geëindigd. Staat nog steeds uh, gelijk met Lee en Huang. En dan moet men kijken wie bij de laatste sprint als uh, hoeveelste over de streep kwam. En nu wordt dat ingevuld. Ja, zestiende wordt Kirsten Wild. Laat maar twee. Dames achter zich uh, op deze puntenkoers. En dat betekent dat Kirsten Wild nu al tien punten achter staat. Meteen plotsklaps, boem, tien punten achter staat op de Amerikaanse Sarah Hammer. Hammer. En Sarah Witten uit Amerika en Canada gaan aan de leiding naar twee onderdelen. Beide met tien punten. Uh, Laura Trotsak na plaats drie heeft elf punten. Kirsten Wild staat nu tiende met twintig punten. Tien punten achterstand dus op de top van het algemeen klassement. De dames rijden later vanavond het derde onderdeel. De afvalwedstrijd. Hopelijk rijdt uh, Kirsten Wild daar wat attenter dan bij deze puntenkoers. Dat was het niet. En wij gaan ons opmaken voor de eerste hits dadelijk van de finales van het sprinttoernooi bij de mannen met Jason Kenny tegen Gregory Bourget voor het goud. Dan gaan we van de baan naar de weg. Want Alberto Contador, en dat is toch echt wel nieuws. natuurlijk, mag vanaf vandaag weer meedoen aan wedstrijden, nadat hij in februari geschorst werd wegens dopinggebruik. weet u nog wel. Uh, zero zero, zero, zero, zero Picogram. Contador heeft de Eneco Tour gekozen voor zijn comeback en startte vanmorgen in Waalwijk. Bij zijn bus van de ploeg hadden zich allerlei fans verzameld. Trudy van Rijswijk stond er ook bij. Die kans! Die kant er over. Het was al druk, op de plek waar de bussen van de ploegen parkeren. Maar als de Saxo-ploegen aankomt, kan je helemaal niet meer lopen. Iedereen staat rond die bus. Nou, ik ben niet zo groot, ik kan hem niet zien. Wie ga je fotograferen? Komt erdoor. Wil je mijn nek? Man, je bezwijkt. Nee, ik kan wel hebben. Zie je hem al? Nog niet, maar Ja, Dan moet jij maar als telescoop fungeren. Ben je nog steeds fan? Tuurlijk. Ondanks die schorsing? Tuurlijk. Ja, dat is je straf gehad, toch? Heb je hem al gefotografeerd? Nee, nee. Niet te zien. Niet te zien? In de bus zitten. In de bus, en hij komt er niet uit? Dit moet voor hem ook wel spannend zijn. Dat is de eerste keer dat hij uit die bus stapt weer. Misschien hier de zenuwen wel door de keel bij hem. Dat is het. Ik bedoel, het is voor ons spannend, maar voor hem ook. Weer de eerste keer. Dat is wel de bedoeling. Ja. Je zal er maar uit die bus moeten komen na al die tijd. Ja. ja, ja, ja, ja. En iedereen staat hier zo. Ja. Ik bedoel het. Ze zijn er nog. Ja. Dan moet u, u, u neemt hem ook niks kwalijk. Nee. straf Strafgehaald. En dan mag hij weer. Ja. De tweede ja. kans. Nummer okay. 11. Dus heb je die staat daar dus uh, als tweede. Dat is zijn fiets. Ja. Kijk, dat zie je dan. De fiets is er nou, hij nog. Ja. ja, helemaal. Ja. Dat we wel. Hoe lang wachten we nou al? Ja, ja. toch wel een half uur. Een half uur? Ja, daar is hij. Een klein applaus, maar vooral fotograferen. Roberto zegt niks, hij pakt zijn fiets. Hij is wel in een uitstekend humeur, zo te zien. Hij staat al op het podium. Wij wachten ook niet die Kra en op mij Meneer Descaard van de e Couture, Hij is erbij. Wat vindt u daarvan? Ik vind het fantastisch. Je juist gisteren die schorsing uh, dat Wij hebben niet bepaald hoe lang dat hij geschorst was, maar het is natuurlijk een, een, een fantastisch meevaller. Dat uh, deze wedstrijd de eerste wedstrijd is waar hij terug naartoe kan. Maar dat neemt niet weg dat we uiteraard blij zijn dat hij hier deze wedstrijd heeft gekozen om terug aan competitie, aan topcompetitie te doen. Want ik ga ervan uit dat hij in Ecuador ook topcompetitie is. En vindt u niet dat er een snekje aan zit? Nee, ik denk dat je daar... Je moet op een bepaald ogenblik iedereen een kans geven. Ik denk dat... dat elkeen die wat misdoet of een misstappen gaat, een kans moet krijgen wanneer dat hij zijn straf heeft uitgezeten, dan denk ik dat je die mensen terug aan hun sport moet laten deelnemen. Ik denk dat die mensen een tweede kans, als je het zo moet omschrijven, verdienen. Waar wij, we gaan er samen aan beginnen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tooi toi, toi, Waalwijk, we gaan er samen aan beginnen. En we reden toen naar Middelburg toe. En wie kwam er als eerst aan? De man die zo graag in de Tour ook goed gesprint had, de Duitse Marcel Kittel. De Eneco-Tour gaat de komende dagen door Nederland en België. Verkeersinformatie. Met de melding van een spookrijder rijdt u op de A6 van Muiden naar Lelystad. Dan komt u een spookrijder tegen tussen Muiden en Almere. Haal niet in, blijf rechts rechtsrijden. Probeer de spookrijder met niks te waarschuwen. Ik haal het traject nog even. Rijdt u op de A6 van Muiden naar Lelystad. Dan komt u tussen Muiden en Almere een spookrijder tegen. De mix van nieuws uit sport. De Radio 1 voor Het is ook helemaal niet van plan. Don't walk away van de voortops. Het is uh, heerlijk toch voor sommige mensen dat ze deze sportzomer hun hart kunnen luchten bij uh, Tom van Teck. En hij blijft er nog steeds vrolijk onder. In gesprek met Van Teck. Goedemiddag. Gisteren werd er een fles bier. Gegooid heeft een 100 meter finaar en ik vind dat gewoon niet kunnen. Nee, dat is ook het een en ander over gezegd. Er werd vanachter naar zijn Bolt uh, iets gegooid, hè? Ja, maar ik vind dat gewoon niet kunnen. Maar het is gelukkig allemaal zonder gevolgen gebleven, hè? Dat is wel fijn, hè? Dat is uh, heel fijn, ja. ja. is ook gepakt, toch? Ja, Edith Bosch op een. Die uh, judoka ja. die heeft hem uh, ja die had, hem, die had de heeft, uh, die, had, die had de pyjama niet aan dus die gast die kon dat niet zien natuurlijk maar die heeft hem meteen te pakken genomen ja. Nou uh, de klacht dat die het spreekt voor zich in dit bos tandalege vertoning. Wat, is de... Wat was er mee dan? Ten eerste de man heeft misschien de fles water gegooid voor verkoeling voor even de atleten. Zeg, ik wou het eens dus hebben over die bloemen. Welke bloemen die hele kleine bosjes die ze krijgen bedoel je die? Dat bedoel ik. Ja, het, is, het ziet er wel een beetje uit van. Het is hier ook crisis, hè? Het zijn wel hele kleine bordjes die ze op dat podium krijgen, ja. Ik bedoel, die zou je nog niet aan je schoonmoeder geven? Nee. Tom met... van Trek, goedemiddag. Dom. Ja. ik sta gesteld van het uh, kennisniveau van een aantal reporters bij de NOS. Vervolgens en... doordat ik op het uh, nieuwsuur uh, Andy Houtkamp de vraag gesteld krijgen of dat Usain Bolden een unicum had gevestigd door twee keer kampioen te worden. En ja, dat is een unicum. Ja. Daarbij is dus de naam Carl Lewis vergeten, Ja. die heeft ook goud gehad, en ik, ik ben ook echt stom verbaasd, het interview van Mark Smeets met Edith Bos, uh, brief, uh, zijn vragen van een briefje lezen, de uitspraken verkeerd, waarom neemt de man niet een half uur de tijd om zich enigszins in de sport voor te bereiden en dan aan tafel te gaan zitten? Ik uh, heb een probleem, ik, een probleem dat ik verslaafd ben aan het uh, ja, Radio 1 uh, gebeuren. En, na het voetbal en na de Tour de France en nu heb ik nog een week Olympische Spelen. Maar ja. ik denk dat ik daarna toch in de gat ga vallen. En ik weet misschien of jij als arts mij iets voor zou kunnen schrijven. Nou, want ik denk dan dat je, het, je je het je moet, heel erg moeilijk gaat da, worden. Dan leerden wij langzaam afbouwen. Hè? Dat is de stone theorie de andere kant op. Dus dan moet je elke dag een beetje minder gaan luisteren al de komende week. Nou, dat is toch wel een beetje een probleem als je ja. van ja. morgen vroeg tot zaterdag. Ja, dan moet je toch langzaam afkikken. Ja. En dan uh, wat, wat van die nicotine kauwgom erbij en een paar prikkers in je oren. Misschien dat het dan werkt. Ik, uh, meer heb ik niet voor je. Hallo Tom. Ik heb net uh, het journaal even geluisterd van twee uur. En daar werd even een fout in, uh, in verkondigd. Vertel, dat, uh, vertel. Ja. Uh, Erik Cadet die heeft uh, morgen de finale van het van het discuswerpen niet van de kogelstoten. Ook zijn ze kogelstoten. Gaan ik we meteen even zeggen. Ja, uh, ja dat weet ik, ik dan heb hem gezien. Want uh, ja. 63,5 meter met zijn kogel, daarmee uh, ja. negen, negenvoudig ja. uh, olympisch kampioen. Erik ja. KD heeft aan discuswerpen ja. gedaan jongens en niet een kogel stoten. Even aan het ja. nieuws doorgeven. Oh, weer goud bijna. Tom van Teck, goedemiddag. Ik wilde vragen wat voor meerwaarde heeft het dat, uh, zoals Jurgen van den Berg, waar ik een erg uh, fan van ben, ja? en uh, nog een paar van die gasten, dat die in Londen zitten. Nou ja, de meerwaarde moet komen uit het feit dat we allemaal gasten hebben op verschillende tijdstippen die allemaal in Londen zijn. En met name natuurlijk wel vooral, want daar heeft u wel gelijk in tegen de avond als de sporters uitgesport zijn en nu in de tweede week. Dus dat is de meerwaarde waarom we het hier vandaan doen. Omdat al die sporters en heel veel andere Nederlanders die iets met de sport van doen hebben, hier allemaal rondlopen. Ja, maar niet in die studio, want het is toch ook maar een klein hokje? Jawel, maar dan komen ze allemaal langs en op bezoek. We krijgen straks ook weer allerlei gasten de komende uren. En ik wou zeggen dat in het kader van de bezuiniging... Ik nee. zou toch wel blij zijn als het afgelopen is, hoor. Nou, nog, uh, nog zeven dagen, mevrouw, ja, is het afgelopen. Heerlijk, dan zit, zitten, we weer zitten we weer braaf in ze gewoon. <lacht> Dan, ik dank Ebru Oemar voor haar fantastische column van vanochtend, 6 augustus. Geweldig Ebru, een gouden medaille hiervoor met een dikke zoen. Ook een dikke zoen voor jou, want je presenteert grappig en zinvol. Nou, zo eindig ik. We nemen ze in ontvangst. dank u wel. Ja, een ja, ja, ja. ja, ja, klein blosje op, op te wangen, klein blosje op de wangen. Gaan we snel weer rennen. Sebastian, we gaan sprinten, hè? sprinten om een gouden medaille. En ik denk dat Jason Kenny ook een zoen krijgt dadelijk op zijn wang van zijn coach. Hij staat met 1-0 voor in de sprintfinale tegen Gregory Borgé. Ze staan tegenover elkaar. Dat wat iedereen had gehoopt is uitgekomen in dit sprinttoernooi... de twee sterkste sprinters ter wereld tegenover elkaar. En hij kwam om Borgé heen. Borgé echt het krachtmens. Je ziet het door dat pak heen hoeveel spiervezels hij wel niet heeft... in armen en in benen. Maar Jason Kenny, de jongere Brit... hij is namelijk 24 tegenover 27 jaar. De leeftijd van Borgé heeft meer snelheid. En Kenny kwam buiten... Om Baugé heen. Het staat 1-0 tussen die twee. In het voordeel, dus van Jason, Ken Jason Kenny. En het klonk hier ook echt in het velodroom. alsof er gescoord werd bij een belangrijke voetbalwedstrijd. Ja! Yeah! Kwam zo in één keer voorbij. Kenny staat met 1-0 voor. En kan straks gaan rijden, dus voor het Olympisch goud. En Baugé zal nu twee keer moeten winnen van zijn tegenstander. Wil hij nog uh, het Olympisch goud krijgen. aan het einde van zijn carrière? Want hij stopte mee. Daar, dus 1-0 voor Kenny. We gaan nu kijken dadelijk naar de tweede kwartfinale van het sprinttoernooi bij De Vrouwen. En daarna ons langzaam opmaken voor die tweede heat van dat sprinttoernooi... bij de mannen weer. Dus die finale Kenny tegen Borgé. Dan gaan wij naar het atletiek vanavond om tien voor acht. Dan begint het avondprogramma. Er is ook altijd een sessie in de ochtend. En daarbij was Gio Lippens. Het was zo'n typische maandagochtend in het atletiektoernooi. Drie Nederlanders in actie in de kwalificaties, de series... Twee gaan door naar de finale en eentje haalde het niet en dat was niet de minst belangrijke. Rutger Smit, medaillewinnaar bij de wereldkampioenschappen. Hij wierp bij discuswerpen, 63 meter en 9 centimeter. En dat was niet genoeg om de finale te halen. Hij vertelt wat er misging. Het is een rotatie met een verplaatsing en dat is zo moeilijk. Een voetje verkeerd, te veel naar 1 centimeter naar de linkerkant. Of een, of een hand die je iets te laag houdt en je bent weg. Nou ja, en dat gebeurde drie keer, ja weet je. Een heel ander verhaal dan het verhaal van Erik Cadet, de andere Nederlandse discuswerper. Die gooide 63 meter 55. Het was kantje boord, hij ging als twaalfde en laatste naar de finale met zijn allereerste worp. Uh, ja, dat was op zich wel een aardige worp. Ik raakte hem op het einde, ik zat al iets te achterop, waardoor ik niet echt mijn kracht uit mijn benen optimaal kon benutten. Dus weinig voorwaarts snelheid.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 Bij, de, bij, de, bij het werpen. Dus ja. Problemen met de knie dus. Nou ging het verhaal dat hij in Londen ook last van zijn darmen zou hebben gehad. <lacht> nee, absoluut Maar oh, Dat las ik ergens. Ja, maar ja, ik kwam terug van de training. En toen was het al van, hey, joh, je hebt je teen omgeklapt. Terwijl ja, het was mijn knie. Ik bedoel, nou goed, die dingen gebeuren. Olympische Spelen, hè? gekte. Ja, ja, precies. En uh, ik had zoiets van, uh, oké, okay, ook al zijn de inworpen slecht. Ik moet nu gewoon meteen goed werpen. en ja, Een beetje gemengde gevoelens. De eerste worp was aardig, maar... Dat had meer gezeten. Maar goed, het is nu afwachten en uh, dan komt het goed hopen. Het kwam dus uiteindelijk na dat lange wachten allemaal goed voor KD... die aan zijn eerste olympische finale kan beginnen. Een finale zonder Rutger Smit. De grote naam die net als acht jaar geleden in Athene... niet door de kwalificaties van het discuswerpen en het kogelstoten kwam. Toch is nu alles anders. In Athene was ik uh, nog een groentje, laat ik het zo zeggen. En uh, nu niet meer. En uh, Ik had gewoon in de finale moeten staan. Maar goed, het is, het is mijn schuld. Uh, en, en, ja, ik, ben, uh, ik ben niet goed genoeg, laat ik het zo zeggen. En nu? Na drie Olympische Spelen stoppen of gewoon vier jaar doorgaan tot de Spelen van Rio? Oh ja, zeker. Kijk, uh, ik, ben, uh, ik ben nu 31 en uh, ik wil zeker nog vier jaar door. Uh, dus ja, daar kijk ik naar uit. Maar ja, weet je wel, het zijn niet alleen de Olympische Spelen in de Atletiek. Een WK is net zo groot. En uh, volgend jaar is er weer een WK. Dus dat is net zo sterk bezet. En het is net zo groot. Uh, behalve de andere sporten die natuurlijk wegvallen. Maar uh, qua, qua ambiance en qua, uh, qua sterkte, qua deelnemers, is het altijd uh, precies hetzelfde. Dus ja, daar, uh, daar gaan we naartoe kijken. Robert Lathowers heeft zijn doelen een stuk dichterbij staan. Hij staat morgen in de halve finale van de 800 meter. Vier jaar geleden kwam hij precies één duizendste van een seconde tekort voor het halen van de tweede ronde. En die gedachte schoot tijdens de race nog wel even door zijn hoofd. Zo. Nou, je hebt, je hebt 1 minuut 46 om na te denken. Dus dat was ontzettend balen toen. Dus ik wilde er nu geen uh, twijfel over laten bestaan dat ik gewoon doorga. Hij werd tweede in de serie. Genoeg voor rechtstreekse kwalificatie. In het begin, uh, ik startte vrij redelijk...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 Anders dan anders gaan we op hoge snelheid door en we praten over de stelling, is het, uh, het is terecht, dat is de stelling dat slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn de politie daarvoor aansprakelijk stellen. Gerrit van der Kamp is voorzitter van de politievakbond ACP. goedenavond. Goedenavond. Ja, bent u het eens met deze stelling? Nou, ik kan me voorstellen dat die burgers die daarmee te maken hebben en nabestaanden met kosten en schade zitten. Um, en het is heel erg te betreuren dat zij op geen enkele andere manier... Uh, daar tegemoetkoming voor krijgen. Maar deze weg lijkt mij niet de weg. Want de politie, uh, he, nog even uh, wordt verweten... een onrechter die wapenvergunning te hebben afgegeven... aan die Tristan van der Vee en dat zou dan, et cetera. O hoe kijkt u daar tegenaan dan? Nou, dat wapenvergunning is inderdaad onterecht gegeven. Dat is inmiddels wel gebleken. Het punt is echter dat hij uh, op dat moment ook beschikt over andere wapens. En of je nou wel of niet de vergunning hebt kennelijk is het ook mogelijk om in Nederland illegaal aan wapens te komen... Eh, die helemaal niet onder de vergunning vallen. Dus eh, het is ook maar zeer de vraag wat deze aansprakelijkheidsstelling tot gevolg heeft. En ja, in die zin eh, hoop ik ook dat eh, de nabestaanden slachtoffers... niet het gevoel hebben dat ze valse hoop krijgen. Want het is heel vaak jaren procederen. En het lijkt erg op, in, op Amerikaanse toestanden... zonder dat eh, de kans groot is dat ze eh, succes hebben... terwijl hun probleem daarmee niet wordt opgelost. Dus ik pleit liever voor een andere oplossing. Nou zeggen, of denken betrokkenen ook dat er wel wat belangrijke aspecten van de zaak achterwege worden gehouden. Denkt u dat dat nog een rol kan spelen, dat gevoel dat zich meester heeft gemaakt van mensen? Nou, ik kan me altijd voorstellen dat het gevoel niet aansluit bij wat uh, soms wordt gevonden. En uh, ja, als er niet meer te vinden is dan dat, dan, uh, dan is dat zo. En als die mensen dat gevoel hebben, dat is dan door de bewijzen of, of de informatie die er is uh, beperkt... Uh, ja, laat ik het zo zeggen, uh, aan die mensen voor te leggen. En als ze daar niet overtuigd raken, dan is dat natuurlijk heel moeilijk. Maar deze mensen hebben schade. Die proberen op een of andere manier daar genoegdoening voor te krijgen. Dat is ook wat ik daaruit lees. Um, ja, En als er dan een letselschadeadvocaat komt die daar jaren mee gaat procederen... Ja, dan is het de vraag natuurlijk van ja, wat gebeurt er nu als die mensen dat niet krijgen? Um, had het dan niet beter een andere weg kunnen nou. gaan? In met roste is letselschadeadvocaat. Goedenavond. Goedenavond, iemand rost, lubs, schadexpert. Ja, en niet de advocaat in deze zaken? Nee, zeker niet. Nee, nee. nee, nee, nee, nee. nee want, want uh, had u zo'n zaak aangespannen? In dit geval tegen de politie? Nou, ik moet u zeggen dat als ik er juridisch naar kijk, uh, dat het geen gemakkelijke zaak is. Um, ik denk wel dat er wat juridische mogelijkheden zijn, maar het is uh, zeker geen gelopen race. Dus de advocaat die voor deze mensen de procedure aanspant... Die zal uh, zijn cliënten toch goed moeten voorlichten dat het nog wel eens moeilijk zou kunnen worden. Ja, en zoals meneer Van der Kamp zegt, geen valse hoop wekken. Want waar zit, zit de zwakheid van deze zaak? Nou, uh, de zwakheid zit er niet zozeer in de feit dat die man ook anders aan wapens kan komen. Kijk, juridisch heeft de advocaat die deze procedure gaat aanspannen... een punt dat de dader geen wapenvergunning had mogen hebben. Maar bij de juridische beoordeling van de aansprakelijkheid gelden een aantal criteria. We noemen dat kelderluikcriteria in juridische zin. En dan gaat het er eigenlijk om van hoe waarschijnlijk is het dat die man, dat pistool onrechtmatig zou zijn gaan gebruiken. Hoe waarschijnlijk is het dat hij daarmee in een winkelcentrum om zich heen zou gaan schieten. Hoe waarschijnlijk is het dan, en dat lijkt me dan wel uh, uh, gemakkelijk, dat hij dan vervolgens daardoor letsel veroorzaakt. En... Hoe bezwaarlijk is het om veiligheidsmaatregelen te nemen? Dat laatste punt heeft natuurlijk ook alles te maken met de capaciteit van de politie. Als ik bijvoorbeeld een parallel mag trekken met de vuurwerkrant in Enschede. Erg veel slachtoffers. De gemeente heeft daarin duidelijk onvoldoende toezicht gehouden. Die zaak is tot aan de Hoge Raad uitgeprocedeerd. Maar uiteindelijk kwam de Hoge Raad tot het oordeel. Dat niet aan al die criteria was voldaan, dus geen aansprakelijkheid. Nee. En als je even kijkt naar, naar het bedrag hè, van die miljoenen, wat, wat vindt u van dat bedrag? Ja, ik vind dat uh, dat doet uh, echt letterlijk Amerikaans aan. Als uh, zeer ervaren letselschade-expert die al 25 jaar in dit vak zit, zie ik dat niet gebeuren. En dat zou wel uh, dat zou betekenen dat we onder die groep allemaal mensen zitten met. Uh, um, Hele hoge banen, die totaal niet meer kunnen werken. die gigantische inkomensverliezen uh, hebben. Ja, dat. Uh, ik vind dat uh, zware overtrokken. Kijk, dat Meneer... het om enkele miljoenen zou gaan. ja, dat, uh, dat lijkt mij uh, reëel. Maar enkele tientallen miljoenen. nee, we leven niet in Amerika. Meneer Van den Kamp, uh, niet even de financiële gevolgen. stel dat het zou worden toegewezen. maar de morele gevolgen voor de politie. wat, wat zou u daarvan vinden? Ja, die zijn natuurlijk uh, bij voorduring aan de orde. En dat is ook steeds het probleem van politiewerk. Je probeert dat werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. En als je uh, ziet hoeveel uh, vergunningen er dan worden gegeven... maar ook andere manieren van optreden bij de politie... Er worden iedere dag keuzes gemaakt... die zouden kunnen leiden tot dit soort discussies. En uh, ja, iedereen probeert constantieuze werk te doen. En op het moment dat daar een keer een fout wordt gemaakt... Ja, dan is dat natuurlijk buitengewoon spijtig als dat die, deze uitwerking heeft. En ja, bijna niet voor te stellen hoe verschrikkelijk dat is... Maar, Um, ja, afgezet tegen. Um, ja, wij willen liever niet in Amerikaanse toestanden komen. Ik denk dat deze mensen eerder geholpen zijn met als ze echt aantoonbaar directe schade hebben... dat het op een andere manier wordt vergoed ja. in plaats van jaren ja. procederen. Goed, meneer Van den Kamp, dank. In het Rost ook u dank voor uw bijdrage aan deze discussie. Kijk nog even naar de website. U kunt nog stemmen, www.radio1.nl kunt u de hele avond doen. 30% is het ermee eens dat het terecht is... dat de slachtoffers van de schietpartij de politie daarvoor aansprakelijk stellen. 70% oneens. Welkom to Londen.